Adverteren kunt u natuurlijk op verschillende manieren. De krant, internet, pamfletten, mond-op-mond -mond reclame. Maar heeft u ook wel eens aan radioreclame gedacht? De lokale Omroep Goorle vergroot uw naamsbekendheid in de regio Goorle en Rion. Kijk voor informatie op lokaleomroemgoorle.nl mijn naam is Johan Lemmers, ik ben de samensteller en de presentator van het country music programma New Country, elke zondagmiddag van 2 tot 3. Muziek haal je bij Sounds. CD's, DVD's of nieuw vinyl, we hebben het allemaal. Ook voor magazines of kunst aan de muur. Muziek van Sounds aan de Nieuwlandstraat 33. Webshop Soundstilburg.nl. MUZIEK Forever Amy met de originele band van Amy Winehouse op woensdag 11 oktober bij de Theater Stilburg in de Concertzaal.